Wij beginnen de les nummer 85 van de Zorger. Het is nieuw beginnen we pas omdat alles wees erop dat we nieuw moeten wij beginnen. Het is bijzonder belangrijk om nu wat die onthullingen die van Shimon Bar Yochai nu te beleven. En... Wat je ons vertelt, want hij zal ons nu gaan vertellen het geheim dat de mensheid niet kent en het ontvangen van de mogen van Gaia. En nu zitten we volle zaal en nu gaan we dus verder. Erg veel concentratie wat wij wat, wat horen en wat we gaat gebeuren nu hier. De hele bedoeling is. Van de zoger. De zoger is zo opgebouwd dat het is niet een verhaal over het geestelijke is. Of niet iets wat de auteurs van de zoger willen ons overbrengen. Het is niet zo. De zoger, hele zoger, vond plaats gewoon uh, terwijl men iets beleefde. Dus de hele zoger is gewoon dat die wijzen van de zoger die liepen ergens van een plaats naar een ander. Of kwamen ze ergens in een grot te zitten. En iets gebeurde rondomheen. En zij zag alles dat het tekenen waren om hen bij te brengen het heilige, Om hen weer bevattingen hoger te brengen, et cetera, Om hen te helpen, te leren, de schepper. En zo was het ook. En alles wat zij vertellen, dat is het, het moment waarop de, die of een andere bevatting of onthulling plaatsvindt. En daarom is het ook zoger kan men zoger pas dan adequaat leren, wanneer men ook de instelling ook heeft, steeds in de instelling hebt, waar dat jij wat jij nu leest, dat op dat moment komt ook de onthulling aan jou van wat je hoort. Ja? Zoals bij de Pesach net wat we hebben gehad, dat bij de eerste nacht van de Pesach, ieder moet die daar zit, aan de tafel moet... en uh, een houding hebben van binnen, dat alsof het jij bent, die nu uit Egypte eruit wordt gebracht. Ja, en zo bij elke feest, bij, el bij alles wat er gebeurt, dat is het geestelijke. Eigenlijk, niet wat ik doe, naar wat woorden iemand heeft me gezegd, dat moet ik zeggen, dat moet ik zeggen. Wat ik nu op dit moment, op elk moment beleef, dat is het levende, dat is dus dan, dat is dan de levende zorg. alleen op die manier helpt het. Daarom, daarom leren ze ook geen zoger. omdat het, ze willen leren, men wil leren alleen wat, wat geleerd wordt, om geleerd te worden, etc. terwijl je zullen zien ook vandaag hoe dat allemaal gaat, de woorden van Shimon Bar Yochai, op welke manier gaat het gebeuren, dat het op het moment zelf, moet het aan jou gebeuren. En dat is wat wij leren. Zo so, houding moet je het hebben. Dit moment, wat ik nu hoor, dat het aan mij gebeurt. Kijk nou, wat, wat gaan we nu leren? Het is een bijzonder belangrijke maar maar artikel wat wij gaan leren. En nu beginnen we. Pagina JudTet. De regel. 3 van de zoger. De tekst van de zoger zelf. Mamar mi wara eile diede Yahoo. Mamar, weten we, het artikel. Mi wara eile. Wie of mi schiep deze? Wij we weten dat mi is dan Yersoet en eile dat is Zeheran en Nukwa. De Eliyahu, van, hi, van Eliyahu, van de profeet Eliahu En hier komt dus de profeet Eliahu aan het woord. We zullen zien, want, uh, profeet Eliahu kwam of komt erg zelden tot iemand, wel bij de kabbalisten van de Zohar, en nu en dan zeer zelden tot iemand die komt ook in de moderne tijd bij Ari Ari heeft alles opgeschreven wat hij hoorde ook van Eliyahu 4 Amar Yud Alef Amar Rabbi Shimon Rabbi Shimon zei Elazar Bni Pasok mi leg. Elazar, mijn zoon. Stop jouw woorden. Stop met jouw woorden. Stop Stop met jouw woorden, letterlijk. Weet galé, vid galé stima de raza ila a. Devnei vijf alma loyad joddain. jotain. En laat de. Het hoge geheim. Van het verborgene asthma onthuld worden. Wel, die of dat de mensen van de wereld niet kennen. En wat wij ook nu gaan uh, horen en ervaren, is ook wat niets niet bekend niet beken, niet beken, is, wat wij nu gaan leren. Eigenlijk absoluut niets bekend is. Men bidt zo vurig tot de schepperman, maar men leert dat. Men, men, men ervaart dat absoluut niet. Waarom niet? Men heeft het niet geleerd. Het moet aan jou gebeuren. Terwijl men dogma's, allerlei dogma's doet. Men zei dat zo, dat, soms, dat is een regeltje, dat is een regeltje, zo doet men dat. En men kan dat doen nog 3000 jaar en gebeurt niets. Want houd dat erg goed. Dus probeer het nu aan jou laten gebeuren. Wat hier staat is de moeite waard om geboren te worden, om dat te leren wat, wat hier staat. Vijf. Na het eerste punt. Shatik Rav Elazar. Rav, Rav Elazar kwam tot. Eh, Zegt, uh, Punt. Bachar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon huilde. Wekaim rega chada. En bleef een ogenblik staan. Het laatste woord in plaats van resh maak dalet. Ja, als bij jouw resh staat dalet. Het laatste woord voor de laatste punt. Staat het het. En moet dan resh in plaats van resh? Moet het dalet zijn. En dan alef. Punt. Amar Rabbi Shimon, Rabbi Shimon zei. 6. Elazar. Mai ele. Wat, wat zijn ele? Ele, dat zijn die, die, deze, ja? Wordt vertaald als deze. Maar wij hebben ook geleerd dat het zon is. Zeran pinedukwa. En hij zegt: Mai ele. Wat zijn deze? Wat zijn ele? Punt. I teima kochave mazle. Indien jij zou zeggen dat het stern zijn en. Hemeltekens, zoiets. Ha, het gazantamantadier. Zij deze zijn toch zichtbaar daar altijd. Punt. Ova, ma, zeven. It En in ma zijn, zijn zij geschapen. In de nama zijn <sente> ze geschapen? Kama de atomer, zoals je ze zegt. Hashem, Shamayim Nasu, zo so staat het in de Psalm 33. Door het woord van Hashem is de hemel gemaakt. Punt. I Al-Mirin Stimin zou het over. Zou het om, en om ge, verborgen worden zijn? Verborgen, gebo, verborgen dingen zijn? Dus dat het. Loog, die, lo. op Eile. Dan zou. Niet. Eile. Zou moeten. Zo moet, uh, geschreven moeten uh, staan. Acht. De ha. het. Galia. Want die zijn. Onthuld. Dat is gewoon de tekst van de zorg. En nu gaan we naar beneden de rechterkolom, de regel 16. Od Jut 11. 11. Amar Rabbi Shimon, we Rabbi Shimon zei, dubbele punt. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon zei, 17. Elazar bni. Elazar mijn zoon. Amot, meledaber, stop te spreken. Weet het gales, timat, ha-sod, ha en laat het verborgene, het hoge verborgene, verborgen geheim, tot onthulling komen. Lam olam, nam jodimoto welk geheim die mensen van de wereld niet kennen punt shatak 19 khiden rabbi lazar rabbi lazar zweeg gings punt baghar rabbi Shimon, rabbi shimon Rabi wa ma, wa Waamade rega ekhad eens stond op stond op. Uh, een ogenblik stil. Punt. Amar Rabbi Shimon, 20. Rabbi Shimon zei, dubbele punt. Elazar, Mahu eile? Vadzen Wat zijn eile? Punt. Im tomari, indien jij zou zeggen, shehu 21, hakochavimo amazalot, dat dat zijn de sterren en de hemeltekens, die zijn toch altijd zichtbaar, dus hoe moet, waarom moet dan een vraag gesteld worden uit de Torah, daar zit toch niets uh, wat verborgen is, uh, net, zo, net zo als men de sterren, sterren kan zien uh, met een bloot, blote oog, ja, ook hier kan men nog met blote zo so ook de, de sterren geestelijke, in een geestelijke opzicht, we zullen zien wat dit allemaal betekent, 22 Uwama Shehih Malchud en in de naam van de ma Shehih Malchud, dat dat Malchut is, Nivraou zijn zegenschappen punt Kmo Shehataumer, zoals je zegt en die woorden, kmoze atoumer, zoals je zegt, in de regel voorafgaan aan een citaat uit de Torah. 23. Nasu met het woord van Hashem is hemel gemaakt. En hemel, en hemel in het Hebreeuws is meervouds woord in het meervoud. En we weten waarom. De hemel is meer fout. Dat is Die heeft ook rechts en links. Punt. Uh, de Hainu, dat wil zeggen. Be mal 24, Hashem, Door mal Die. Heet. Het woord van Hashem. Na zijn. Is hemel gemaakt. Punt, weim, waarom is malgoed heet het woord van Hashem? Malgoed is, komt, wordt uitgesproken door mond, ja? en mond is plaats van malgoed. Punt, 24 naar de punt, weim, ele neem maar, en indien het woord ele gezegd werd. Al 25 had waarim dastumim, over verborgen dingen. Loja Jatsarich of eile. dan zou het niet hoeven te, geschreven, geschreven te worden, eile wordt eile. Waarom niet? Want de sterren en de sterren en de hemeltekens die zijn toch onthuld. Ja, je kan ze ook zien bij, met, als het ware met blote oog. Natuurlijk niet de, niet de sterren. Die wij kunnen zien, gewoon buiten, door kijken naar de hemel. Maar dat is ook, een, als het ware een zinnebeeld daarvan, ook alles correspondeert met elkaar. 27, Bijur Advarim. En nu erg aandachtig. Bijur Advarim. De uitleg van de woorden. Gerabiel azar, logila, ze, de eerste regel, linker kolom. Van 11 Genata mochin de Gadlut Alef. Want Rabbi Lazar hier. Oh, sorry, de Wan Lazar onthulde hier slechts het aspect van mochin de Gadlut Alef. Van de mochin van de eerste Gadlut. Iedereen herinnert herinner, herinner, zich nog? Iedereen herinnert zich? Waarbij die man werd uitgebracht. En de zon steeg st st op vanaf de tabor boven de tabor, ja, naar de plaats van Jezus so dat is me. En this is ma geworden. dus Dat hebben we geleerd. Dat mm -hmm. was de bevatting van Rabbi Shimon, wat we de vorige keer ook geleerd. En, en het dat goed? Rabbi Shimon vertelde ons, yeah, over die over die van de Gadlut Alef, dat was niet gewoon een verhaal. Hij had toen uh, verbonden, in verbondenheid was met het Hogere. En toen werd het aan hem onthuld wat hij ons had opgeschreven vorige keer. Dat was op dat moment, wanneer het zoals het opgeschreven was, dat was zijn onthulling van die Gadlut Alef. En nu Rabbi Shimon wil onthullen de Gadlut Bed. En de bet is voor be, het ontvangen van de mogen van Gaia. En daar natuurlijk, de hele mensheid kent absoluut niets ervan. Ontvangen van mogen de Gaia, dat is natuurlijk de bet. <coughs> dat is natuurlijk aan enkelingen gegeven werd, maar nooit, nooit tot, tot deze pagina werd het nooit onthuld. En dat is voor het eerst dat Rabbi Shimon wilde aan de mensheid dat onthullen, wat wij nu, waar we nu opstaan. Ja? En voor ons het net, moet het net zo precies zijn als wij, wij ook, ook wij hebben dat nooit gehoord. Heel, ik heb het een paar keer gele, ge, geleerd, maar nu, elke dag zijn we anders. Ga ik ook, ook ga ik nu ook nu beleven, alsof het de eerste keer aan mij gebeurt. Heel, en om dat te, te begrijpen, om dat te, te te ervaren kunnen we geen andere mogelijkheid om ook de man uit te brengen, waar hij ons wil, waaruit kunnen we die mogen ontvangen. Op geen andere manier kan je dat ontvangen. Hoe kan we dat, dat geheim ontvangen als wij die man niet opbrengen? Daarom maak jezelf van binnen absoluut leeg met enorme verlangen om dat te ervaren. Dat werkt. Dat is het geestelijke. Het geestelijke kan men alleen maar door instelling, eigen innerlijke instelling ervaren. En steeds hoger gaan, dieper gaan. Heel? En niet door leren iets dat ik denk dat ik door geleerdheid kom tot iets. Geen geleerde komt tot God. Ja? Geen geleerden die komen niet tot God. Heel? Die zijn bewust, die staan altijd buiten. u. Je kunt kunnen wel veel daarover praten, maar ik kom niet, ze komen niet tot ervaren van het Geest. Waarom niet? Jezelf klein maken, dat is iets wat, dat moet mens durven. Dus probeer nu echt, laat, alle, elk moment wat je ons vertelt, aan jou gebeuren. Dus Rabbi, Rabbi Elazar zei, die, die onthulde tot nu toe, alleen maar mogen de Galut Alef, alleen de mogen van, alleen de shama, ja, de shama en niet, Chokma. Verrabi Shimon, de regel 2 hajarot wenste, legalot sota mochen de gadlut bet, om te onthullen het geheim van de mochen van de tweede gadlut, Dus verder, te handen zijn zo. 3 shijhu mochen elayen de haya, welke mochen zijn, welke zijn, dat zijn mogen, hoge mogen, mogen die gaia van Gaya. Dat is het leven, Gaia is dan leven. Het, het, het, het, het, het licht mogen die leven geven. Leven betekent dat de mens, dan op dat, de mens die zij ontvangt, dat, ze ontfangt, dat die, ont, die bevrijd wordt van de klipot, die bevrijd wordt van de slavernij, ...van deze wereld... ...plus de kosmos. Alles binnen de kosmos... ...en binnen deze wereld... ...is de mens... ...absoluut... Uh, ...slaaf... ...als die alleen maar hier blijft leven. Duidelijk... ...er gebeuren dingen aan hem... ...dat en kinderen geboren worden... ...en weet ik veel... ...en auto's en alles... ...en blijft alleen maar in deze wereld. Gaat niet uit naar de ware realiteit. En de ware realiteit is betekent om uit te komen, de mens is zo geschapen, dat je moet in zijn gebed, in zijn man, uitbrengen naar buiten die placenta, buiten de kosmos, buiten de hele galactica. De hele galactica is, is net zoals placenta is niets, is 0,0, alleen maar nodig is om de mens te hier te plaatsen, te laten leven, dat de mens die contacten kan hebben met de ware realiteit, niets anders. Eigenlijk de hele galactica is, is miserig. Het is natuurlijk is geweldig, zegt veel over de kracht van de schepper. Maar ten aanzien van de golflengtes waar de mens over beschikt, wat de mens kan doen met zijn krachten, is, is miserig. Klein. Aan de ene kant is het natuurlijk geweldig groot. En maar aan de andere kant is het is is als het ware niets. Want iemand die blijft leven alleen in de Galactica. Binnen al die krachten van de Galactica. is blijft nog slaaf. Daarom daar wordt hij niet genoemd, de Zoon van, van Hashem. De Zoon, daarom wordt de Zoon, wie is de Zoon van Hashem. Die iemand die steeds doorkomt met zijn man naar het Zilud. Eigenlijk. Want ook in de, ja ook, we zeggen ook, de wereld natuurlijk, de wereld de Brijai zijn, ook geestelijk. Maar men ontvangt wel daaraan, daaraan ontvangt, daaruit ontvangt men wel krachten, ook in de galactica, melkweg, etc. Door die wereld, de Brijai maar niet het Zilud. Dat Het wel natuurlijk, komt wel, maar het is niet de contact met het Seloed, daar waar het leven komt, leven je komt, is alleen maar het Seloed. En, en daar is geen kosmos, geen. Niets komt daar. Daar kan niets komen, niet kom. alleen maar de golflengtes die daaruit worden de lichaam, het licht je ontvangen. En dat kan alles doorbreken, dat breekt door elke zonde. Voor deze licht die zijn de zonde van de mens als, als niets. Uiteindelijk, dat is een licht van wat komt van Arie Hanpien, Van het siloet, Van het hoofd van Arie Pien, die ga je komt. Uiteindelijk. Hoe de mens wat, wat wij kunnen. Wat de mens kan. En de hele bedoeling is dat van ons is wat wij leren zorgen, Dat wij zullen komen, eerst dit boek, het eerste boek is het belangrijkste wat wij leren. En dan hoop ik dat wij zullen komen tot het leren van Idra Rabba Kadisha. Van de, de heilige grote uh, Idra. Dus dat, de, de, Idra is plaats, en, en, als het ware. Dus dat is waar, waar die, die tien, tien grote, tien, tien, die Kabbalisten, die, tien van de auteurs van de zogers zaten, ze daar in, de, in die grot. En die hebben ze geschreven daar. En die is dan ongeveer, bevat ongeveer 200 pagina's met, met het commentaar van Sulam. En als je die leest, die leert, die die, die heilige Idra, dat brengt de mens absoluut naar zijn persoonlijke vervulling, naar zijn persoonlijke martico. Maar daarvoor moeten we die houdingen, want die geheimen die daar bloot worden gelegd aan de mens. Onvoorstelbaar daar, maar moeten, wat het daar allemaal is. Want daar handelt men over die verbondenheid tussen Arigampin en Zerampin. Hoe allemaal daar komt van de hoogste hoogte naar de mens en de verbondenheid met je mazaal. Elke mens heeft zijn eigen mazaal. En hoe de mens kan komen tot tot zijn persoonlijke gemartheekun. Wat betekent dat gemartheekun? Persoonlijke gemartheekun. Wie heeft die, die denkt? Nu, elke we wij bestaan uit sferot. ja of niet? En te midden van ons bestaat de parsa. Ja? Altijd de, de scheidingsplaats. Bestaat scheiding, scheiding. Iemand die komt tot zijn persoonlijke gemartheekun, betekent dat die parsa, als het ware opgelost wordt. Dat stukje wat we binnen onszelf, dat ervaren van onszelf, dat wij ook ervaren, dat dubbele leven, of dubbele ja, du dualiteit, en allerlei andere dingen, zelfs in onze wereld, die parsa wordt weggenomen. Die wat de mens door krachten gaat oplossen, als het ware deze parsa. Het, de algemene parsa blijft bestaan, voor de hele mensheid, tot de, tot de uiteindelijke uh, gemartikun van de hele mensheid. Maar de persoonlijke parsa kan verdwijnen, als het ware. Door allerlei correcties, door het aantrekken van vanuit het hoofd van Arichantin. En dan heeft men absoluut geen scheidingslijn meer in het midden van de mens. En dat is, dat is dat leidt tot. Men komt tot de Gmartikon. En dat hoop ik met jullie meemaken. Maar het eerste houding. Nu hoeven we niet de hele zoger. Te, te, te doen. Maar de houding daarom, is de houding wat we nu leren, is geweldig dat je moet het, aan jou moet het gebeuren. Op elk moment waar, waar wij, waarbij wat je nu zit nu, volledig vertrouwen. En dan gaat het gebeuren. Ja. Misschien gaan we vanavond wat la, langer doen. Wij zijn lat, later begonnen. Wie wil, wie niet, gaat naar huis. Later, maar wij gaan het afmaken wat de portie die wij willen graag die wij vandaag willen afmaken. Drie, maar well, ik hoop dat wij dat redden. Drie. Alken, dus de rabi Shimon wilde nu dat die de tweede gadlut onthullen. En dat tweede gadlut is dan het ontvangen van de mochin van de Chaya. Alken, tsivalo lefsok fir dvara daarom... Beval hij, hij hem, droeg hij hem op om stoppen met zijn woorden. Rabelazar, Lazar, aan zijn zondag. Veigale, lo so stima, de raza, ila, divnei, fai'f alma, lo, yadinla, Zodat de, zodat so het hoge geheim van het verborgene onthuld zou zo worden, dat de mensen van de wereld hem niet kennen. <coughs> Kieod, let op wat hij ons vertelt nu. Kieod lo haju neglimf zes moch in baulam, want nog waren tot nu, tot nu toe, zegt hij, maar want tot nu toe waren nog deze mogen niet onthuld aan de wereld. Waar Rabbi Shimon, Gilaotam kan. En Rabbi Shimon onthulde hen hier. Op dat moment. En aangezien niets verdwijnt in het geestelijke. En alles is het precies hetzelfde. Wanneer wij, als wij nu dat lezen, dan komen wij ook in dezelfde. In dezelfde. Circuit, ja, in golf, of dezelfde golflengte, dezelfde ringen van het van gebeuren van niets verdwijnt uit geestelijke. En die kunnen we nu, als we het goed doen, dan kunnen we ook uh, kruisen, als het ware. Binnenkomen in dat segment, in het eeuwig draaiende, wat niets verdwijnt. En kunnen we daarin komen. En kunnen we ook deelachtig worden. Zeven. We zei amro, en dat is wat hij zei, Rabbi Shimon. My eile. Wat zijn eile? Eile betekent ook deze in het in normaal. Maar eile is dus zee ramp in de nukwa. En we, thema, we mazle, zou je zeggen dat de sterren. Zijn en de hemel we hullen acht. Dat zijn in de woorden: de disobeer Rabbi Shimon, Sha'allu, En nu Jehuda zegt: Rabbi Shimon vroeg hem aan zijn zoon. Dus, mijn eile, wat zijn eile? Eze, wat betekent, wat is, wat is deze vraag? Eze, Hidush, negen. Moshmanenu ha-katoef, mi wara welke chidoush, welke nieuwigheid, wat voor nieuws. Laat ons, de katoef, laat ons het geschrift weten, of bericht ons, over welke nieuwigheid bericht ons, de vers, het vers. Mai be-in, wara eile in het vers, dat mi, vara, eile, mi schiep deze. Wij we, we, we weten toch wel dat mi is hier ja of niet? En bara schiep, dus in de bria van het zilut. En eile, dat is zon. natuurlijk, wij we weten dat dit een, een zekere moog is die waardoor de zon geschapen werd. Ja, de zon betekent gadloet, de eerste gadloet van de zon. Oké, okay, wat voor nieuws is dat? Zegt hij dat. zoon, welke eile zijn zoon? Zeer aan binnen ook wat. Indien. I En u gaat dit dan vragen. I kochave kochavi Indien jij zegt, indien jij zou zeggen, dat, dat die zijn de sterren en de hemeltekens. Let op wat betekent dat in het geestelijk. Want wij gebruiken, kabalisten gebruiken de woorden van onze wereld. In verhouding natuurlijk. De, de sterren en de hemeltekens. De heino dat wil zeggen. Alle mochen de wak, dat die slaan op Mochen, de wak, de dat dat slaat op de Mochen, de wak. De Gadloed, de Dus de, de Mochen van de wak van de Gadloed. Dus de, de zestiende van de Gadloed. Shalisigu, die, die zij hebben al bevat. Uh, zij, die betekent die. Uh, Rabbi Lazar en de andere. Dus, wa, dat hebben we nu vorige keer geleerd, ja? Dat de zon die kwam op de plaats van uh, mij, En ze hebben bereikt dan die dat lood Zou je zo zeggen, zegt hij. Als ze zo weven en daarover zegt hij. Daar slaat, daar, daar is de verwijzing van de vers. Van het vers van daarover, dus daarop verwijst. Het uh, vers 12. Mi vara eile. Mi schiep deze. Zou je dat willen zeggen zo? So. No, verder. Ki mogen de wak, ni kraim had je ons beschreven dat. Ki mogen de wak, van de mogen van de wak, betekent de zestiende. Zestiende van de gadlut. Die heeten, Kochaveo omazle die heeten dan de sterren en de, en de Hemeltekens. Kijk, net zoals hier op aarde, we zien dat we kijkt naar de hemel. En de sterren die zijn wel, schijnen wel, ja, schijnen wel een zekere, een beetje, toch wel geven licht, als het ware. Maar nog niet zo als echt de zon. Dat, ja, de, zon de zon is dat, net als, dat is dan een volle Gadluut, als het ware, die geeft enorm veel licht overdag. Zo so is het ook, die wijze die verwijzen dat die. Dat dat is als het ware de wak uh, van de gadlut, Dat is de zes tiende. Een beetje schijnt wel. Zij gebruiken deze begrippen. Zestiende zes dus wak betekent zes, zes. Ja, dan kunnen we zeggen zes tienden. Ja, kunnen we zo uitdrukken ons. Dan weten we dat het niet vol is. Dertien. En terwijl de gadlut bedt, de tweede gadlut dat is een volle gadlut. 13. We al ze hiksha En daarover had hij. The, Daar had hij probleem mee. Rabbi Shimon. Dat was een bezwaar voor hem. bezwaarlijk voor hem. Waarom? Wat voor nieuwheid is daarin? We hebben toch geleerd, ja? Dat wanneer die zon die stegen op. Zon dat zijn die Eile. Wanneer zij steken op naar Yisut. Nou, dan weten we dat zij normaal die mogen van vak de zestiende van die mogen. Nou, wat is dan voor nieuwheid nieuw dat, die, dat, dat uh, waarmee dus het Geschrift komt te zeggen ons dat eile ha en die woorden vanuit zoger 14. Met ha Kijk nou, zegt die, zij, zij zijn daar toch altijd zichtbaar. Die mogen of die ja die die, so die sterren ja, en die hemeltekens, oftewel zestienden van de gadloed, is altijd zichtbaar, altijd aanwezig. Klamar, dat wil zeggen. Hallo hem, mogen, vijftien let op. Harigilim, shella zon. Dat zijn toch de reguliere mogen van de zon, dus gewone mogen voor de zon. Harigelim, dus, shef uh, shar lehamsicham, damit, dat het mogelijk is om ze altijd aan te trekken. Dus niets bijzonders daarin, ja? Zestien. Dus de, men kan ze altijd aantrekken, die mochten van, van Katnut, van de zestiende van de, de Gadlut, dus Gadlut Alef. Altijd gaan we aan. Let op wat je ons vertelt. Erg, erg geweldig. 16. De heino. Dat wil zeggen. Afilu bejamot achol. Zelfs in de weekdagen. Dus in de weekdagen kan men gewoon dat aantrekken. Die mogen van de... Van de... Dus men kan uh, licht ontvangen van die jirsut. Ja? Van de mie. Dus gadlud 11. Dat kan. Dus om... Um, uh, een te ontvangen, dat kan. We een naam, Gidus, Kolkach, en dat is niet zoveel uh, Gidus, niet zoveel nieuwigheid daaraan. Shalehem, Jere, Hakat, dat daarover het geschrift zou daarover uh, zou zeggen: Mi, Wara, Eile. Wie schiep deze? Ja. Punt. We één achtend liefares, shamochina eilu nogagim, tamid bli hefsig. En nu gaat Jehuda ons toch vertellen dat dit, over die reguliere mogen die hij zegt, dat ook door de week kan men die gewoon aantrekken. Hij zegt ons dat dit, ja, maar dat is niet zo, zo regulier toch wel. Het is niet zo iets dat klet op. We één liefares, shamochina eilu. En men kan natuurlijk, hij zegt, niet uitleggen dat deze mogen, dus deze mogen die van de uh, reguliere mogen, dat deze mogen dat zij Nohagim Tadir blijven, dat zij plaatsvinden altijd zonder onophoud. Ja, het is gewoon permanent. Dat is niet zo, die mogen, die de Gadlut Alef. Het is niet zo. So? Kiezen, één ochen, want dat is niet zo. So. Dat op wat je ons vertelt. is niet moeilijk. Even kijken, goed kijken. Sharai, een één na zeerandpien, la roos. Want zie hier, permanent, bekvijut betekent perma, uh, permanent, maar betekent ook minimale. De minimale toestand van de zeerandpien is. Wat is, wanneer hij heeft, wak, blierosch, wanneer ze hier een pin heeft, wak, blierosch, de zes verrot, zonder hoofd. Ik zal zo zeggen, we raak, die hij laat, man, ens, en alleen maar door het opstegen, doen opstegen van man, van man, uit fila en het gebed. Mamshechiem mogen worden deze mogen aangetrokken. Kijk, wat hierover, wat hierover zegt. Eerst was het zo gezegd dat Mi bara Eile, wie schiep deze. En wij weten dat Mi slaat op jishud. Ja. En Eile, dat is zon. Zon die door het opstegen van man die stegen op naar Yishsut. Naar ja? en dan wordt het ma. Zij wordt ma, en hij gaat ontvangen van Israël Saba, en zij ontvangt van de Tfuna, Mal goed ontvangt van de Tfuna. Nou, dan zegt hij ons eerst dat het zijn reguliere mogen. Normaal kan ze Pien dat on die mogen ontvangen door de week. Ja, dus ook door de week, wanneer, door de, door de week betekent het niet op Shabbat, op elke dag als men bidt, of men ja, leert de Torah, kan men deze mogen aantrekken? Van Gatlut Alem, dus van de Shama. Maar niet van de, niet van de Chaya. En dan zegt hij ons nu: Juda zegt ons, geeft ons een beetje extra, zegt hij: nou, het is niet zo normaal, normale mogen, zegt hij. Het is niet, hij oh, zegt, want in de normale toestand, hoeveel sferot heeft Sirentin? In de normale toestand? Zes. Iedereen ermee akkoord? Zes sferot. Ja, zeer en heeft zes verhoud. Wat is de normale plaats van de zeer en normaal? Wanneer die normaal op zichzelf staat. Voordat hij hey, alle een of een andere man gaat uitbrengen. Wat is zijn plaats? Waar staat die dan? Huh? Nee, waar staat die? Nee, plaats. Net zoals we hebben geleerd vorige keer. Zeer en Waar staat zeer en Pin? Wat ik bedoel daarmee... Uh, Ten aanzien van de gazé, van de Hè? Huh? Huh? Iemand zegt dus, Dana zegt onder de borst. Wie zegt anders? Onder de tabor. Wie zegt toch anders? Oké. Normaal, we hebben toch de tekening vanaf de 77, de tekening 77, daar zien we ook de toestand, waar staat normaal standaard pin Altijd staat die onder de tafel. Dat is zijn minimale onder de tafel van Adam van Arieanpien. Dat is zijn standaardplaats. We hebben het toch vorige keer, heb ik zo uitvoerig uit daarover gehad. Dat zeer zoon altijd staat onder de tafel. Duidelijk. Dan, bij het opstegen van maan Komt de zon, staat natuurlijk wie man gaat opbrengen, de mensen, zielen. Maar dat, dat gaat naar de zon. zon gaat opstegen, waar naartoe? Naar Jirsso, dat is dus boven de taber, tussen de taber, taber en, en de borst. Oh, dat is dan de volgende stap. Dan verkrijgt hij ook hoofd. Dan pas verkrijgt zeerampien drie bovenste sfeer uit hoofd. 9 sferot is de wijze van spreken dat 10 sferot 9 spheroot is De nuances. In de atelut heeft altijd 9 sferot En de tiende kreeg die dan van de bina, de ketter. Maar op zijn eigen plaats, hier aan Pien, onder de tabor, heeft alleen maar zes sferot En geen hoofd. Hoofd betekent drie eerste, gabat, Gochma, bina, dat. En maar wanneer man wordt gebra, opgebracht, yeah, man dan steekt die zirampin, steekt naar die mi. Ja of niet? Oh, deze toestand naar mi, en wanneer die zon steekt, of zirampin steekt naar de mi, boven de tabel, dat noemde eerst hij als reguliere mochen. Die kan men altijd ontvangen, ook door de week. Okay. Hoor je wat ik zeg? Belangrijk is wat ik zeg. Niet kijken daar. Nee, dat is altijd fout. Dat betekent dat jij gaat ergens zoeken de, de dag van gisteren. Dit moment gewoon niets anders. Nergens anders concentratie hebben. Dat helpt. En dan kan, daarmee ga je ook minder kracht kracht onttrekken van de klas. Probeer dat niet te doen. Probeer het alleen hier blijven. Niet wat jij denkt is belangrijk. Ook niet wat ik denk belangrijk. Maar wat gaat hier gebeuren? Dat is... Dat is, het, dat is het verschil tussen het geestelijke en, en wat, wat jouw broeders doen. Dat is iets anders, dat die doen alleen maar aan religie, dat helpt absoluut niet. Nog 3000 jaar, helpt absoluut niet, 0,0. Ja, maar ze worden natuurlijk grote burgemeesters, professoren, weet ik veel, bankdirecturen, wereldheersers, maar ontvangen niets van de redding, dat is veel on, dat men... Wat men niet ontvangt is niets te vergelijken met alle posities wat ze allemaal in de wereld nemen. O, nemen eh, ontvangen is allemaal nul ten, ten aanzien van het beleven wat dit moment, wat wij nu, le wat wij nu leren. Het is, het is de moeite waard om alles op te geven wat je hebt. Presidentschap en alles, maar om dat te leren wat wij nu leren. Want hier ontvang je redding. En waar ontvang je redding van wat, wat ze leren? Allemaal. Alleen maar versleten broeken kreeg. Ik zeg, ik weet wat ik zeg. Maar blijf dus nu hier. Blijf alleen hier. Nergens aan denken. Alleen op dit moment. Want hoe kan je waar kan je het zoeken? Dus wat zegt je dan? Nou? De reguliere moging. Dat is de moging wanneer de serenpien steegt op naar die mie, Naar de jirsut. En dan zegt hij dat. Dat kan altijd ontvangen worden maar niet normaal wanneer Zeeran staat onder de tabur. Ja? Dus wanneer Zeeran alleen maar ligt te slapen en geen man uitbrengt, dan niet, dan blijft het alleen Zeeran op zijn plaats, onder de tabur, met zes roten, niets gebeurt er. Eigenlijk. Dus hij zegt, maar door de week kan men wel ontvangen die reguliere mogin door man op te brengen door gebeden, door leren van het Torah. Dan kan, kan men ook dat die uh, man, door de man kan men wel die mogen, regulieren mogen ontvangen. Eigenlijk wat je zegt ons, die zijn wel regulieren mogen, maar niet zo dat het vanzelfsprekend is dat die altijd schijnen. Interessant is dat wanneer de eerste tempel was, de eerste betamigders, toen was het gewoon zelfs zonder, dat sto, zo, Kedusha was zo groot daar in Israël, in Jeruzalem, en ook van hen ook over de hele wereld was verspreid, dat toen zelfs, zelfs zonder man, omdat de man altijd werd, werd opgebracht in de tempel, dag en nacht, dan de hele omgeving, alles, ontving gewoon standaard, die reguliere mogen van Yisrael waar, we, waar we nieuw, wij nieuw, hebben nodig nieuw om gebeden uit te spreken om he, ook door de week, dat was gewoon standaard ontvangen ja, zo so. en ja. ja gaan we een stukje, nog een stukje verder we gaan nog een klein stukje verder en dan zien we Ela, Hapirouche, hoe afmaken eventjes, kanaal maar de betekenis daarvan is zoals volgt, so zegt hij, over die regulier zijn van die mogen. Schef Charlemagne hamtadier, dat het mogelijk is, deze reguliere mogen, het is mogelijk om ze altijd aan te trekken. Ja, dus de mogen van Jirsut, ja? van die uh, uh, uh, Gadlut Alef. De hein, hein, dat wil zeggen, 23. Afilo achol, zelfs in de weekdagen, kan men die al aantrekken. Door gebeden, door de, de, de punt, ki gen hem nim shachim bachol yom, 24, ba et filat shacharit, want, let op wat hij ons vertelt, want zo worden zij uh, aangetrokken elke dag, zegt hij, in de tijd van het gebed, van het ochtendgebed. Altijd wordt het, het kadloot alef aangetrokken, door, door uh, gebed shacharit. De, door het ochtendgebed. Natuurlijk moet je, natuurlijk, de mens moet ook de, de weten wat hij doet. Als een mens komt alleen daar uh, naar een plaats waar men een gebedhuis, en alleen bo zegt zo, natuurlijk wordt het niets. Klein beetje, natuurlijk word je opgelucht of zo, maar natuurlijk is het niet. Moet je weten wat. De zoger vertelt ons dat de kohen, de kohanim, dus de priesters, gewone priesters of de hoge priester in de tempel. Hij, dus zij moesten dan de, het volk zegenen, ja? Ze zeggen dan, ze moeten handen op, op omhoog doen, ja, een rechterhand een beetje hoger, en dan moeten ze zeggen, Yeharecha, Hashem, vishmerecha, Yesharon, ja, ja, ja, ira Hashem panafelecha, vikuneka, isad, Hashem panafelecha, vishem lachashalom. Dus eh, mocht Hashem jou zegenen, over het volk, moesten ze dat zeggen. En daar staan de dingen die zij moeten, wat ze moeten doen. En ho, wat, ze, wat de concentratie van hen moet zijn. En Zogar zegt, als zij ze dat niet kennen, wat de Zogar staat geschreven, wat ze welke, welke intentie zij moeten opbrengen, zegt hij, dan helpt het niet, zegt hij. Deinelijk? En als zij dat zo so gewoon worden zoals so het bijvoorbeeld in Nieuw, de restjes van die Kohanim, van de ...in het volk, in het volk Israël bijvoorbeeld... ...bestaan ook kohanim, de... ...priesters, die, die hebben dan... ...nog van de tempel... ...die zeggen dat ze priesters zijn... ...sommigen misschien wel, weten we niet... ...maar sommigen die zeggen dat wel... ...dat, is dat men weten dat die dat zijn... ...als men niet weet de waar ...waarvoor men dat doet, hoe men dat doet... ...dan helpt het niet... ...het is nog erger, Zoger so zegt... ...als zij dat doen... ...en als zij het volk... ...niet lief hebben dan helpt het niet, maar zelfs dat, dat het averechts werking kan hebben. En als het volk, bijvoorbeeld het volk, het volk die priesters, die Kohanim niet lief heeft, dan mogen ze ook niet zegenen. Eigenlijk, waarom? Ze moeten ook een goed oog hebben, eindhof. Ze moeten ook een goed oog hebben, gunnen, et cetera. Die priesters, eigenlijk, dan helpt het wel, absoluut. En moet je al die kavanot hebben, ik ben geen kogenin. Maar ik weet wat, het, hoe en het, wat. Bijvoorbeeld, zij staan zo, maar mag ook niet kijken naar hen, wanneer, zij, wanneer het is verboden, om te kijken naar hen, nee, naar hen ook te kijken, voor als, als je dan gewoon staat in de zaal, te kijken hoe zij staan daar aan het podium. Om het zo te zeggen, niet het podium. Maar dat zij staan, bijvoorbeeld, je niet, mag niet kijken, maar met, in het bijzonder mag je niet kijken naar hun vingers. Want hun vingers... Op dat moment strekken ze hun vingers omhoog, zo, omhoog helemaal, uitstrekken hun vingers. En normaal moeten zij zo lopen, zo half gebogen vingers. Ik had wel in het verleden ook een zeer grote rabies, soms een paar tegengekomen. En die geeft mijn hand zo, met zijn vingers, met zijn met het topjes van de vingers, een beetje gebogen. En wist ik niet waarom. Maar waren grote, giganten. En die heeft zo'n hand, en ik, sch ik schud zijn hand, terwijl ik voel, ik voel wel dat zijn handen, zijn topjes, alleen maar gebogen zijn. En ze geeft zo'n hand aan anderen. Dat is correct. Alleen aan de schepper kan je doen. Waarom? Die vingers, zijn, dat zijn de Chogma en bina. De vingers zijn Chogma en bina van de van de en de gwora. En men tilt het op, als het ware, naar het hoofd, het hoofd is keter kogma duidelijk, men tilt het als het ware hoofd, men, men brengt de man naar boven, en wie moet de hoogste man brengen, die priester, die moet het brengen naar zeeranpien, naar de geschef, dus je moet allemaal die handen zo omhoog, en die moeten gestrekt dan zijn, alleen ten aanzien van het van het hogere, mag je dat gedoen, en niet met de mens. En dus met de mens moet je het altijd zo een beetje zo gebogen houden. Want bij de mens, dat betekent gebogen, wanneer de, de, wanneer de topjes uh, gebogen zijn, betekent dat het Dus een gebogen, dat betekent, uh, de, de betekent wat de, de geregelde, geregelde, geregelde mogen, zoals mogen van El Lazar. Dat wel, dat mag. Maar niet de mogen van, niet de man die roept op de mogen van Gaia. De mogen van gaaie, ja, de man die oproept, de mogen van Gaya, dat moet alleen maar met gestrekte. Met nou, als, de, als die Kavanot die intenties, de priester niet kent, en nog andere, er dus zijn een aantal andere, als zij dat niet kennen, nou dan is het niets, dan helpt het niet. Eigenlijk en, en, zoals in onze tijd. De, op de feestdagen staan ze daar wel en ze zeggen dat, wie van hen weet, ze hebben alleen maar gewoon aangeleerd dat van, kindert, van kinders, kindertijd, hoe ze moeten dat zeggen, met welke intonatie, gewoon naar buiten, maar die, maar die ware intenties kennen ze niet. Nou, dat helpt ook niet, eigenlijk, terwijl, terwijl gigantische mogen kan men aantrekken, als zij dat wel, die kawanoot... Uh, beleven, dan openen zij zichzelf voor al die, de waad, daadwerkelijke mogen van Gaia alle kunnen ontvangen. Eerst het volk Israël en daarna hele, de hele mensheid. Maar als zij moeten, ze moeten wel weten dat. Eigenlijk. Dat betekent om te weten en te doen. Eigenlijk. Hoe belangrijk het is om de kavanot te weten. Nee, dan is het alleen maar een, een, een wazeneus. Alleen maar een komedie. Een religieuze komedie. Duidelijk. En dat heb ik van Zoger, Dat heb ik niet van mijzelf. Zijn mij niet mijn, mijn... mijn uitvindingen. Of mijn meningen of zo. En, uh, en nog even een paar dingen. So, uh, 24. We oorden. Mekasjelo. En, en nog een andere bezwaar heeft die... Of, niet beschwaar heeft die Rabbi Shimon, maar het is moeilijk voor hem om dat te wat het is, wat betekent dat? Over Ma, 25 in en in Ma zijn ze, in de naam van de Ma, zijn ze geschapen. eloham Elohamohin, een nam Johassim, 26 libina, en alle zonde absoluut, en ik wat betekent dat? Dat in Ma zijn ze geschapen. Hij zegt. Ki Eiloha mogen, van deze mogen. Einam, naam, ze zijn. ze hebben geen betrekking op de Bina, maar op de zoon van de Atsilut. Hanikra Ma. Welke zoon van de Atsilut? Die heet Ma. Hij bedoelt dan de Ma, die, eh, zoals we hebben gezegd, de Malchut die steekt naar de Jirsut, die heet Ma. Hij zegt dat Zon, dat die heette Ma. Dus she Yatsu, waarvan zij eruit kwamen. Dus verscheinen. Kmoshe Kmoshe katuv, zoals geschreven staat. dat. en met het woord van Hashem, word Hashem is, is de hemel gemaakt. Wat betekent dat? Shehu shehu Zeyrampin venukwa. Dat wat staat geschreven uh, met het woord van Hashem, daar zitten twee dingen. Met het woord van Hashem, daar zitten, daar zitten twee woorden, ja of niet? Het woord en Hashem. Hij zegt, dat, dat zijn pin en Ukva. Ja? Dus, hij, hey, 28, Ha niet nikra Hashem. pin heet HaShem, uit hey, deze combinatie van twee woorden, Bidwar HaShem in het woord van HaShem, de Zerampin is hier HaShem, en de Nukwa is hier de waar, het woord. Het woord van HaShem betekent dan Zerampin en, en Nukwa. Kijk nou, op een heel andere manier, op een heel andere manier, volwassen manier, kunnen wij dan uh, psalmen leren, wat staat, met het woord van, van God van het woord met het woord van Hashem is de, is de hemel geschapen, zeg je dan. Met het woord is dan nukwa en Heer Hashem is Zerantin. Ja, door beide man op te brengen stes, uh, is wordt het woord dus daarmee geschapen. Nou, maken we een, een kleine pauze, dan gaan we